Kok en de romance in moord. Naar de roman van Appie Baantje. koffie, koffie inspecteur. Ja, graag letter. Met vleugje melk, zonder suiker. Verticaal, ik al, weet ik al. Alsjeblieft. Dank je. het. <laughs> Hallo, inspecteur. Verdomme, waar? Uh, in de IJsselsteinse bank aan de Keizersgracht. Stil alarm. Maar nou goed, vooruit. Wegwezen, Vlidder. Jij stuurt. Wij naar het uh, patrouille onderweg. Vier lagers, inspecteur. De centrale kinderen het onmiddellijk uit. Vooraan ligt de Keizersgracht. Achteraan een kleine steeg. Het pand kan helemaal ontsingeld worden. Oké, okay, dat is goed. Daar gaan we, verder. Ja, vooruit. Ja. Zwaai licht aan, Vlidder. Zo snel mogelijk, de kok. Ja, gebruik je er maar af en toe, hè. <laughs> die snelle ritten door nachtelijk Amsterdam... die beginnen met de strot uit te komen. Ja, dan kom voorzichtig. We ja, hebben ze langs alle zijden onderschot, inspecteur. Ze zitten al schatten in de val. Hoezo, ze? Ik maak me sterk dat we maar met één mannetje af te rekenen krijgen. Zo'n specialist te werken. Dat u alleen. In alle stilte. Zeg, haal eh, jij hem eruit, Fledder? Oké. Okay. Voor flitsende acties voel ik me nu al te oud geworden. Clift, Jacobs, jullie gaan mee naar binnen. Oké. Okay. Wat is dat? Stappen. Een zwaaierlicht. Een zwaailicht. De We Zit al in de hol. Er is iets misgelopen. Ik heb vast de beveiligingsketen doorbroken. Ik camoufleer uit de lichtstraal. Verdomme, nu ben ik erbij. Wacht. Nee, nog niet. In het dak van het huis hiernaast is er luik. Als ik dat kan halen, ben ik weg. Kom op, boesgarde, je trilt. Dat is er niet. Hou je dunne scheid in haar hand. de boven. Kom, Hier, over het platte dak en dan vier, vijf meter door de goot. Het lijkt door en ik ben gered. De smeerlappen. Hij zit hem dicht op de hielen. Het lijkt wrak. Is zit gevangen in zoeklicht. Het is hier zo hoog. dat licht uit! verdomd. Huh? Maar als je hem verbindt, dan staat hij beneden. Maar inspecteur, dat was hem? Ja, ja, ik zag het, ik zag het. Maar als hij... Ik heb hem liever niet dan dood. Robus, vleiderpakt hem wel. Ah! Oh, Handjes omhoog. Hé, hé, hé. Simpelste beweging. Hij is hier. Ja. Haha. Inspector. Ja? Ja, hè. Zeg, hè. Wat moet dat propje kruimringen? Dat, hè, dat heb ik uit zijn mond gehaald. Van wie? Van die inbreker beneden. Die jongen uit de IJsselsteinse bank aan de Keizersgracht. Nou ja, ja, kom laat eens kijken wat erop staat. Ah. Uh, <laughs> wat vies, hè. Vol speeksel. Oude schaar. Hm. Oude schaar. In een wijtschoolschrift. Uh, ja, dat, uh, dat is maar de helft. Hij moet het. Uh, hij moet het andere stuk hebben doorgeslikt. Nou mm -hmm. ja, kijk, het is een stuk van een goedkoop gladblok. Oude mm. schaal. Wat zou dat kunnen betekenen? Zeg je, heb je gelezen wat er op het hele briefje stond? Uh, ik, uh, ik heb er niets op gelet. Het was gewoon een losse notitie, zoals mensen wel meer in hun zakken hebben: een naam, een adres, een telefoonnummer. Het leek me niet zo belangrijk. Ja, ja, maar onze vriend beneden vond het in elk geval belangrijk genoeg om het op een ontsmakelijke manier te laten verdwijnen. Ja, boesharde. Jij bent een harde, hè? Of tenminste, dat denk je maar. Ik kom er toch wel achter wat er in dat brein van jou schuilt. Zeg eens, mannetje. Je begint mijn geduld zwaar op de proef te stellen, hè? Wat moest jij in die oude bank... Een privé-rekening openen midden in de nacht? Of zocht je daar soms naar een baantje als kassier? Hm? Uh, uh, u zoekt het maar uit. Hoe had jij wel gedacht die zware kluis binnen te komen? Oeh. Gewoon? Hm? Sesam open, u? Of met dat peuterige schroevendraaiertje van je? aan, kom aan. Wie heeft je die cijfercombinatie ingefluisterd? Hm? Um... De engeltjes op een terras aan het damrak... Of was het die geinige bestuurder op het voorbalkon van lijn 7. Je zegt het maar hoor! Ah, ah, ah, waarom, waarom zou ik nog wat zeggen? Hè? U kent toch alle antwoorden. Ik wil de waarheid uit jouw mond. Ik, um, ik ben gewoon gek op bankenbouw. Oh. Ja, ik, uh, ik wandel er graag wat rond. En liefst na Het is een, um, een hobby. Hè? Een hm. vreemde hobby, maar iets anders had ik van jou niet verwacht hoor. Oh god, het is weer iets wat anders dan uh, het verzamelen van postzegels. Ik denk niet dat de officier van justitie jouw grappen zal kunnen waarderen. Oh, heeft die man nog geen gevoel voor humor? Oh. Luister eens. Je zult toch eens met een redelijke verklaring moeten komen. Die clownachtige uitvluchten helpen je beslist niet. Wat moest jij vannacht in die bank? Ah, begint hij opnieuw. Ik zei het u toch, uh, het is een hobby... En? Niets. Honderdmaal niets. Ik krijg geen vader de jongen. Hij heeft eerst een tijdje stommertje gespeeld... en toen hij eindelijk ging praten kreeg ik een paar nietszeggende antwoorden. Tja, ja. Wel, wat hebben we feitelijk tot nu toe? Bo, nee, niet veel. Geen sporen van braak, alle deuren en ramen waren intact... en moet zich hebben laten insluiten. Gereedschap? <laughs> Gereedschap. Dat is juist het ellendige. Hij had alleen maar een klein schroevendraaiertje bij zich en verder niets. Ja, ja, daar maak je geen kluis mee op. Eh? En daarom, volgens mij, had hij geen gereedschap nodig. Hij wist maar ook te goed dat de kolossale kluisdeuren in de betonnen kelder ongenaakbaar zijn. Hij was niet van plan te snijden of te breken. Hij kende de combinatie van het cijferslot. Oh, iemand heeft het hem ingefluisterd. Maar wie? Dat nou, weet ik veel. Niemand van de bank, de, de, de Medeplichtige... Ah, ook de tijdklokken waren ontregeld. Hoe bedoel je? Wel, ik heb uh, met de hoofddirecteur gepraat en ben met hem alles in de bank nagegaan. Ze werken niet meer. Iemand had aan de klokken zitten knoeien. Normaal kunnen de kluisdeuren tussen s'avonds acht en s morgens negen niet worden geopend. Ook al ken je de combinatie van het cijferslot. Het is een extra beveiliging. De kluisdeuren blijven vergrendeld. Ja. En die vergrendeling werkt er niet? Nee. De hoofddirecteur heeft het in mijn bijzijn geprobeerd. En toen hij het cijferslot had weggedraaid, kon hij de kluisdeur gewoon openen. Ja, ja. Je hebt gelijk, hè. Dat luidt op een medeplichtige. Ja. Hulp van binnenuit. We hebben het personeel van de bank eens bekijken. Overigens heb je nog met die jongen over dat briefje gesproken. Uh, wel, uh, dat wilde ik je nou net aan jou overlaten. Uh, huh. ja, misschien heb jij een beter contact. Ik geraak maar niet door die harde schors, de... God nog aan toe. Wat? Wat zit je nu te staren? Jij lijkt wel versteend. Dat is het. Het briefje. Dat is het. Het briefje. Het briefje. De combinatie natuurlijk. De combinatie van het cijferslot in letters. Kan je niet even wat duidelijker zijn, jonge vriend? Ik snap er namelijk geen flikker. Wat is simpel? Het is heel simpel. Oude scha. Of als je het spelt, O-U-D-E-S-C-H-A. En de O is de 1, 2, 3, 4. De vijftiende letter van het alfabet. De U, de 21ste. De D, de vierde. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. De cijfercombinatie in letters. Het briefje in zijn zak was gewoon een geheugensteuntje. Haha. En voor ons een bewijs dat hij de combinatie kende. Daarom moest het zo nodig verdwijnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Niet overtuigd? Ik denk dat ik eens even met die jongen ga praten. Kie Maarten Jan Boussard. Nou, ik hoop dat je meer geluk hebt dan ik. Weet je, Fredder, hij komt me niet onsympathiek voor... Dat warrig blond haar, milde blauwe ogen, fijne handen. Het lijkt me best een uitige jongen. Helemaal geen inbrekers type. Medelevende kok. Boch, ja. Hij heeft dan al een behoorlijk straf wat hoor. En zijn reputatie in de kringen van de penose, die ligt er niet om. Ik zie het wel. Ik wil eens met je praten, jongen. Ja. Maarten Jan Boucharde, bijna 21 jaar, inpreker van beroep... ...reeds meermalen veroordeeld... ...gearresteerd op het dak van de IJsselsteinse Bank. <laughs> ik ben blij dat ik hier levend voor me zie. Toen ik in het licht van die schijwerper zag... ...was ik bang dat je naar beneden zou komen... Schrijfde u, doet dat licht uit? Ja, ik heb er eens een naar beneden zien tuimen. verblind. Hij stapte mis. En? Ik was op zijn begrafenis. Ik had weg kunnen komen. Ik was bijna waar ik moest zijn. En dan hadden jullie mijn nooit gekregen. Ben je teruggegaan daar op het dak? Ik heb me laten pakken. Waarom? Ik weet het niet. Het kwam ineens over me. Ik kon gewoon niet verder. Mijn benen wilden niet meer. Het was alsof ineens al een vet uit mijn lijf wegzonk. Ik denk dat sterven zo ongeveer iets is. Sterven? Daar dacht ik aan. Ja. Ja, wel, ik moet je een paar vragen stellen. Over dat briefje. Ik heb niks te zeggen. Oh, dat is jammer. Ik had gehoopt dat je met een simpele verklaring zou komen. Nu dwing je ons aan dat malle briefje meer aandacht te schenken... dan het misschien wel waard is. Dat moet u weten. Oh ja, ja, ja. Je hebt gelijk, het is aan mij. Is dat jouw handschrift? Ja. Tja, wat haar met boog terug... Kunt je dat lezen niet? Goed, goed. Ja, ja, ja. Ja, niemand eist van je dat je letters vormt... met de zwier van een middeleeuwse monnik. Oude oh, schaar. Verder kom ik niet. Het is feitelijk je eigen schuld, Bouchard. Je moet het ons niet kwalijk nemen. Je hebt zelf de aandacht op het briefje gevestigd. Als je niet zo dom was geweest het kladje in je mond te stoppen... ...dan had waarschijnlijk niemand erop gelet. Wat stond er? Wat stond er, Bouchard? Oude Schalkwijk. Wie of wat is Oude Schalkwijk? Ah. En? Enig resultaat? Een tipgever. Tipgever? Ogenblik even noteren, hè? Ja. Op het briefje stond oorspronkelijk oude Schalkwijk. Dat zou de man zijn die Bouchard de inlichtingen verschafte... ...in zaken de Isselsteinse Bank. Ja. Ja, ja, ja, dat zegt Bouchard. Schalkwijk zou een oud bankemployee zijn... ...een man die enige tijd geleden werd ontslagen. fraude. Hij zou er lang genoeg gewerkt hebben om alles te weten... ...over cijfercombinaties. hm Nee, maar nogmaals, dat zei Boucharde. Ah, oh, je gelooft hem dus niet. Wel, nou ja, ik weet het niet. Maarten Jan Boucharde is een intelligente jongen. Hij zal begrepen hebben dat die Oe dan ook met een verklaring moet komen. Ja, over dat briefje. Natuurlijk, dat briefje. En het moest een redelijke verklaring zijn voor ons aannemelijk. Zeg eens, jij bedoelt dat het bladje toch een andere betekenis zou kunnen hebben? Precies dat bedoel ik. Oh, kom dan. Ja, uh, uh, Vledder, oude jongen, laten we ons niet te strak aan Bouchardes uitleg vasthouden. Het kan een afleidingsmanoeuvre zijn om tijd te winnen. Morgen gaan we na of Oude Schalkwijk inderdaad bestaat en of hij bij de IJsselsteinse banken werkt. En als morgen nu is blijkt dat Oude Schaar niets met Oude Schalkwijk te maken heeft en toch betrekking heeft op de cijfercombinatie. Oh, ha, ha. Wel, beste vletter dan trakteer ik op een cognac ah. Oh, eh, ik neem wel op, hè. Ja. Hallo, met vletter. Wat? Wat zegt u? Verdomme. De, uh, ja, de, bedankt. Wat is er? Er is een lijk gevonden van een vrouw. Waar? Aan de oude schans. De oude Schans, hier moet het zijn. Ja, ja, kijk, daar op trottoir staat onze goede oude fotograaf Bram van Wielingen. <laughs> ja. Nors, zoals altijd. <laughs> ja. Ah, die Bram. Al mooie plaatjes kunnen schieten met je fraaie hasselblap. Voel je je nou leuk, jongeman? Kom hier over eens kijken. Dat zet wellicht een domper op jullie enthousiasme. Oh, ben ik enthousiast? Hij komt zeggen, hoe ziet het eruit? Jongen, wat een toestand. Oh? Een net flatje. Maar het is net of er een tornado gewoed heeft. Oh, oh, oh. De stoelen liggen om, alle kasten overhoop gehaald, gestreken goed op de vloer. Alle laat is leeg. Zelfs de schilderijtjes werden van de muur genomen. Ah, er werd dus gezocht. Maar uh, het slachtoffer. Daar zou ik het net over hebben. In het kamertje zit een vrouw in een lage fauteuil. Dood. Vreemd hoe ze onderuit gezakt zit. De benen naar voren gestrekt. Op haar witte jasschort zit een riviertje geronnen bloed. Op haar hoofd zit een geruite theedoek. Ja, maar goed. Kom, we lopen naar binnen. Kom aan mensen, doorlopen alsjeblieft. Er is helemaal niks aan de hand. Ah, ziet er inderdaad niet zo mooi uit. Ik kom eruit, ga je van, Ben? Zeg, is Ben Kreuger al klaar met zijn vinger afdrukken? Die is even in het keuken naast. Ah, Ben. Hi, ja, Ben. Met de kok, met de ah, ben. ben. Ik vraag me af wat er bij een verpleegster te vinden is. Hoe verpleegster? Hier ligt ze. Georgette Mirabeau, gediplomeerd verpleegster. 43 jaar geleden in Heemstede geboren. Zeg eens, hoe kom jij plots aan al die wijsheid? De schoorsteen. Huh? Daar hangt haar diploma in een keurig lijstje. De kok, moet je nog foto's van haar met die doek eraf? Die ook. Het is zo kaver met dit lap op hoofd. Er kan van alles onder zitten. Misschien is het wel een kerel. Ik wil het mens wel eens in haar gezicht zien. Ja, nou goed, je hebt gelijk. Ik neem hem er wel even af, hè? Oh. oh. oh, oh. oh hoe is het mogelijk? Wie kan nu? Sorry, ik, ik, ik, ik moet even weg. Oh, ver verdomme, verdomme. Ah, dat is verschrikkelijk. Al dat gestolde bloed. Hij komt vooruit, Ram. Maak al die foto's. Zeg, Ben, moet je eens naar die thee kijken... Helemaal schoon, als nieuw. Met scherpe strijkvormen erin. Zo uit een van de kasten gepakt. De moordenaar was blijkbaar een gevoelig man. Heeft de aanblik van zijn slachtoffer niet kunnen verdragen. Ja, ja. ja. Is dat nu weer. Zeg oh, alsjeblieft, de aan. Kom, kom. U bent dokter de Koning, lijkschouwer. Oh, hoe komt hij toch binnen, dokter de Koningen? Ah, de kok. Zeg, ik dacht dat zo langzamerhand iedereen van het korps mij wel kende. Oh, mijn excuses, ik had hem gezegd niemand toe te laten. Nou ah, ja, goed, goed, goed. Wel, wat. Uh, wat valt er te bekijken? De dode vrouw hier achter me. De bewonster. Oh. Ja, ze werd een half uurtje geleden gevonden door de buurvrouw van de tweede etage. Oh. Ja, die vond het vreemd dat de krant nog voor de deur lag en dat de melk niet was weggehaald. Hm. Dat is goed dat er nog buurvrouwen zijn, hè? <laughs> ja. Nou, kom, eens kijken. Goeie hemel, maar dat is... Dat... Dat is zuster de Mirabeau. Kent u haar dan? Oh, ze is... Of haar ze was hoofdzuster aan het Wilhelmina-gasthuis... in het licht van professor Van Lijnschoten. Ik heb haar dikwijls ontmoet. Een bekwame vrouw, maar een heel bekwame vrouw. God, het is verschrikkelijk. Ik kan het niet geloven. Ja, ja het is weerzienwekkend. Die twee grote, verschrikte ogen. Die had dat masker van bloed bloedstagen. Ja, ze is op het hoofd geslagen. Meerdere malen, schat ik. Ik heb ver weg bloedspatten gezien, zelfs aan het plafond. Hersenletsel lijkt vrij dodelijk. Wat denkt u ervan? Dokter? Wat heeft dat nu voor zin, de kok? Wat heeft dat? U bedoelt haar dood. Zij, Zij was een lieve vrouw. Een lieve en bovenal zwijgzame vrouw die haar hele leven niets anders heeft gedaan dan zieke mensen verpleegd. Is moord aan haar beloning? Ja. Ja, ziet u. Ik zal mijn uiterste best doen om haar moordenaar te pakken. Dat is het enige wat ik voor haar kan doen. Haar moordenaar moet een heel dwaas man zijn. Dwaas? Hoezo? Vraag morgen na de lijkschouwing dokter Rusteloos naar de aard van de wapen. Mm -hmm. Misschien kan hij er iets van zeggen. En uh, het tijdstip van overlijden? Vaarwel. Zo zit het. Vaarwel. Nou zeg. Even wist ik niet goed raad met de brave man. Ja. Hij was hergeschot. Ja. Nou. Agent. Laat de brancardiers het lijk weghalen. Ah, mevrouw de Mirabeau heeft ons verlaten en ik ben er niet boos om. Hoewel... Het is alsof die vrouw nog iets had willen zeggen. Nog iets had willen zeggen? Ja. Ik, ik heb er geen verklaring voor. Maar er bekruipt me een vaag, irrationeel gevoel... dat die vrouw nog een boodschap voor ons had. Ben, heb je wat? Ik, uh, ik heb vingertjes gevonden. Ah? Hele mooie prentjes met alles erop en eraan. Waar? Nou, overal, de stoelen, de kasten, de polituur van het en denk je dat het ons iets wijzer maakt? Ze zullen wel van mevrouw zelf zijn. Oh, nee. Niet allemaal. Ik heb zeker drie verschillende duimen gevonden. <laughs> en zoveel duimen had ze beslist niet. <laughs> ja, ja. Je houdt is dus wat over. Precies. En als ik de streepjes bekijk, zijn de vingerafdrukken kennelijk van iemand die in haast laden en kasten heeft verzorgd. Als we de gevonden vingertjes in onze collectie hebben, lever ik je vandaag nog de naam van de moordenaar. Op een presenteerblijf. Oh, ja, ja, ja, ja. Het mag ook gewoon met een telefoontje, hè. Nou, goed dan ook. Zovou ik wat weet, hoor je van me. Da. Da. Ja. Nou, ik smeer hem ook maar de kok. Oh, bedankt, hè. En doe de groeten aan je vrouw. Ja. Dag, gedaan, Ja, bedankt. Oh, fledder. Wel, uh, hoe voel je je, kerel? Oh. Niet erg hoor. Uh ik kreeg het daar net alleen even benauwd toen jij die doek deed ja ja dat begrijp ik uh, heb je nog wat gevonden nee niets, niets. ik bedoel geen wapen mm. ja en ook niets dat als wapen kan zijn gebruikt nee niets niets niets niets ik heb alleen bloedspatjes gevonden in de grootsteen sterk verdunt, alsof iemand zijn bebloede handen heeft gewassen handdoeken <laughs> ja die heb ik alleen gepakt voor het labo mooi ik hoop dat dokter Ramdzeski er iets mee kan doen mm -hmm. nergens sporen van bruik? nee de deur was gewoon open en grendels zijn er niet. En de sleutel? Het is een klavierslot van een simpele constructie met één onhebbelijkheid. En dat is? Als de sleutel aan de binnenzijde in het slot steekt... kan je de deur van buitenaf niet openmaken. Ah. Dus het ziet er naar uit dat het slachtoffer haar moordenaar zelf heeft binnengelaten. Ja, dat is vrijwel de enige mogelijkheid. Tenzij de deur niet was afgesloten natuurlijk. Maar volgens de buurvrouw die haar vond, was dat niet haar gewoonte. Daarom vond de buurvrouw het ook vreemd dat de deur op een kier stond. Dat gebeurde nooit. Hmm. Ja, en... Wist buurvrouw Verbe nog iets te vertellen? Ja. Buurvrouw noemde zuster de Mirabeau een eigenheimster. Huh? Een stiekeme geheimschrijfster. Een wat? <laughs> ze bedoelde een vrouw die helemaal teruggetrokken leefde. Ze wist dat ze als verpleegster in het Wilhelmina gasthuis werkte, maar dat was dan ook alles. Huh. Geen bezoekers. Alleen als Brahms speelde. Brahms? Ja. Wil je het erg als ik zeg dat ik het niet begrijp? Wel, er kwam wel eens een heer op visite. De buurvrouw kan geen beschrijving geven. Ze heeft de heer nooit gezien, maar ze wist wanneer hij er was. Dan speelde Braams. de pick-up neem ik aan. Ja, ja, daar in de hoek, bij het raam. Ik heb daar platen gezien met muziek van Braams. Kent buurvrouw de klassieke? Nee, daar niet. Maar ja, hoe komt zoiets? Ze ontmoette de zuster op de trap en vroeg toen... wat buurvrouw altijd speelde als die heer op bezoek was. Braams. Precies, ja. ja Braams is overigens het enige lek... De zuster de Mirabeau hield haar privéwereldje poddicht. potdicht. De buurvrouw was nog nieuwsgierig genoeg, hoor. Hoe lang woont zuster de Mirabeau hier al? Al zeker vijftien jaar. Misschien zelfs langer. Toen buurvrouw ruim vijftien jaar geleden haar intrek nam op de bovenste etage... ...woonde de Mirabeau al op nummer tien. Mm -hmm. uh, geen bijzonderheden, afwijking in het gedrag? <tie> Doodgewone vrouw. En nu een gewoon dode vrouw. <tie> <tie> Iemand vond het nodig haar schedel in te slaan. Het lijkt een ordinaire roofmoord, maar daar geloof ik niet in. Nee, daarvoor werd hier te gronden gezocht, te intens. Ik vraag me alleen af wat er te vinden is bij een wat teruggetrokken levende verpleegster. Misschien is er niet gezocht. Hoe bedoel je? Wel, misschien wilde de moordenaar alleen dat wij dachten dat er was gezocht. Vledder, soms kun je van die verstandige dingen zeggen. Ja, begrijp je, uh, het motief ligt dan in de moord zelf. Ja, de wanorde, de leeggehaalde laden en kasten. Ja, ja, het zou een camouflage kunnen zijn, een stunt om ons... Ster, Sterflet, kom, hier, in het zijkamertje, dan komt iemand van boven. Mijn naam is de kok, rechercheur van politie. En dit is collega Vletter, m'n op opreizendhulp. Uh, ja. Meneer uh... van Vlaanderen. Charles van Vlaanderen. Houdt u van Braams? Braams? Uh, nee, ja, ja, nou ja, ik, ik bedoel... Wat is er, wat doet u hier? En waar is Fogget? Ook waar u binnen. Jij ah, mee met mijn sleutel. Kan dat verder? Ja, ja, toen de andere weg waren, deed ik de deur op slot. Ik nam de sleutel eruit, dus. Ja, maar wat heeft dit te betekenen? Wat doet u hier, ik vind... Wij zijn bezig met het onderzoek naar het overlijden van Georgette de Mirabeau. Georgette? Zuster de Mirabeau is dood, meneer van Vlateren. Dood? Vermoord. Vermoord? We vonden haar een uurtje geleden. Ze zat dood in haar foutage. Georgette? Verschrikkelijk... Ik kan het niet geloven. Hoe, hoe is het gebeurd? In welke relatie stond u tot. Uh... Ik, ik ben een vriend? Vriend? Ja, dat is een ruim begrip. Ik hield ja. van Georgette. U had een verhouding met haar. Een verhouding. Het klinkt zo banaal en... en dat was het niet. Wat was het dan? Het was niet smerig. Oh, wie beweert dat? Ik weet toch hoe de politie denkt, maar zo was het niet. Georgette en ik, we vonden het gewoon prettig bij elkaar te zijn. Met Praams. Is dat zo vreemd? God nog gaat toe. Nee, nee, nee, Praams. Geef heerlijke muziek. Hoe lang kent u zuster de Mirabeau? Zeven jaar. Ik was opgenomen in het Wilhelmina gasthuis een lichte hartaanval. En zuster de Mirabeau verpleegde u? Er was vrijwel onmiddellijk een band, een wederzijds begrip. Vanaf de eerste dag. En dat bleef. Toen ik na de enige weken uit het ziekenhuis werd ontslagen... zocht ik haar op, hier, in haar woning aan de oude Schans. Vaak blijkt een voortzetting van de verpleegster-patiëntrelatie... buiten de ziekenhuisfeer een desillusie. Het werd geen desillusie? nee, nee. Ik geloof juist omdat we ons beiden zwaar bewust waren dat we zo weinig kansen hadden. Zeven jaar. En meer dan een vriendschap is het nooit hoor. Ik ben getrouwd. Hm. Kinderen? Een zoon en een dochter. En uw vrouw? Ja, ze... ze weet dat er een ander is. Meer niet? Wist zij van het bestaan van Georgette, meneer van Vlaanderen? Ik, ik... Wist zij van het bestaan van Georgette? Zij had gezegd dat ze het zou doen. Wat? Haar vermoorden. Ik vermoord haar. Ik sla haar dood. En dat moet het dan zijn. Wat? De basis van onze verdenkingen jegens mevrouw van Vlaanderen. Ja, dat was toch de bedreiging die ze haar man naar het hoofd slingerde. En ze had een motief, ja. ja. Ja, ja, ja, maar dat had ze al zeven jaar. Ja, je bedoelt dat ze al veel eerder had kunnen toeslaan. Precies. Hm. een ja, tenzij er vrij recent iets is gebeurd dat de spanningen tussen haar en haar man tot een climax bracht. Maar daarover heeft de heer van Vlaanderen met geen woord gerept. Ja, we zullen toch eens heel discreet met mevrouw van Vlaanderen moeten praten. En met haar meerderjarige zoon. Zoon? Is daar wat mee? <laughs> Nee, nee, voor zover ik weet niet. Maar zoons hebben de neiging in dergelijke conflicten de partij van de moeder te kiezen. Ja. En als het een emotionele jongen is... Ah, oh, verrek, kan het hier dan nooit eens rustig zijn. Hallo, <laughs> met verder. Ja, ogenblikje, Ben, voor jou. Uh, ben Kreuger. Ja, dank je. Daar, Ben. Nee, ben mm -hmm. Ja. Oh, dat, dat presenteerblaadje van jou, hè. Ja, ja. <laughs> dat is mooi. Ja, vertel eens. Mhm. Mm ja? Weet je dat zeker? Nou goed, goed, goed. Be bedankt, hè, ben. bedankt. Ja, wat, wat, wat, wat is er? Ja, ben terug, heeft zojuist de vingerafdrukken uit het kamertje van zuster de Mirago geïdentificeerd. En? Ze zijn van Maarten Jan Poussard. Maar natuurlijk! Dat briefje, dat oude schaar. Dat heeft niets met een of andere tipgever te maken. Dat was een verzinsel. Oude Schaar was niet Oude Schalkwijk. Het was ook geen code voor een cijfercombinatie van de safe... maar het adres van zuster de Mirabeau. Oude Schans-10. Nogal weet dat hij dat briefje wilde laten verdwijnen. Hij had ons direct naar de plaats van zijn misdrijf gevoerd. Zeg, verdomme! Zo gauw hebben we nog nooit een zaak opgelost, hè? Fantastisch! Gewoonweg fantastisch! Ja, maar. ja, ja. Oh, de kok, wat is er? Wat denk je dan? Nou, ja, ik wil toch nog wat meer weten van die meneer van Vlaanderen. Zijn afkomst, zijn antecedenten. Nou, kijk eens wat jij van hem kunt vinden, hè? Ja, Maar, dat is toch helemaal niet meer belangrijk. Misschien. Ja, misschien niet. Ja, en probeer ook eens na te gaan of er in het verleden van zuster Mirabeau iets is dat enig licht kan werpen op haar dood. Ja, het zou misschien vraag kunnen zijn, hè. Misschien heeft eens iemand de verkeerde injectie gegeven, of iets van die aard, je weet nooit. Maar wat heeft dat nog voor zin, de kok? Dat is allemaal werk voor niets. Het is duidelijk een geval van roofmoord. Is het dat? Maar natuurlijk is het dat, alles wijst erop. Maarten Jan Bouchard dacht bij zuster de Mirabeau iets te vinden en is op zoek gegaan. En toen ze hem daarbij in de weg stond, sloeg hij haar de hersens in. Zo simpel. Maar ja, zo simpel. En om het ons gemakkelijk te maken, liet Bouchard, die het aandurfde in zijn eentje een bank te kraken, overal vingerafdrukken achter. Huh? Oh, mag ik je erop wijzen dat de man nog nooit op vingers is gevangen? Huh? Het enthousiasme van de jeugd speelt je parten, Vledder. Het is allemaal te eenvoudig, te simpel. Het succes komt niet zo gemakkelijk. Oké. Okay. Ik zal zien wat ik over hem te weten kan komen. Doordat jongen. Ik probeer intussen nog eens met Bouchard. Kijk hem daar nou zitten. Een hoop in miserie. Die lange, slanke vingers. Dat orde blonde haar. En zijn blauwgrijze ogen, die kijken naar me. Bang. Een gevangen dier. Ook geen wetensonderzoek. Praat verdomme met dat joch. Ken je zuster de Mirabeau, Oussarde? Nee. Hier, je hebt je ze Een aardige vrouw, lijkt ze me. De heer van Braams. Hou jij van Bruims? Wie is Bruims? Een componist. Nooit van gehoord. Om het even. Hij is dood. Dood net als zuster de Mirabeau. Nou en? Nou, ik dacht dat het jou zou interesseren. Een Ze woonde op de oude schans. Nummer 10. Een onnogelijk grot. Kamertje met twee ramen op straat, een zijkamertje waar je nauwelijks kon keren en een peuterig keukentje. Meer had ze niet. Maar misschien was ze wel gelukkig. Met haar oude pick-up, Brahms en een heer die zo nu aan de officie te kwam. Maarten Jan, was ze gelukkig? Hoe weet ik dat? Maar je kent haar toch? Je kwam toch geregeld bij haar? We hebben de afdrukken van je vingers overal gevonden. Zelfs op de pannen in de keuken. Maarten Jan, waarom sloeg je haar de hersenen in? Ja. Jij godverdomde ik krik je nog de haren uit het hoofd. Waarom sloeg je haar de hersenen in? Was dat nodig? Waren haar spaarcentjes hier niet genoeg? Nee. Wat nee? Ik deed het niet. Wat niet? Ik sloeg haar niet dood. Ze was al dood. Ze was al dood. U moet me geloven, meneer de Kok. Waarom? Waarom, waarom? Om, omdat het zo is. Omdat ik het niet gedaan heb. Ik, ik was het niet. Ik, ik heb haar niet vermoord. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het nooit kunnen doen. U, u moet me geloven. Hoe kwam je binnen? Gewoon. Door de deur. De deur van haar woning? Ja. Die was niet op slot? Nee. Dat weet je zeker? Absoluut. Ik heb eerst geklopt. En Toen niemand reageerde, heb ik de deur opengedaan. Zonder sleutel, zonder braak? Ik heb gewoon de kruk omgedraaid. Dat is alles. De deur gaf me een keer naar binnen. En toen? Toen... Toen vond ik haar. Ze staart mij met haar dode oog aan. Altijd. Waar ik ook heen. En wat heb je toen gedaan? Wat bedoelt u? Aan die blik? Aan die dode ogen? Niets. Ik heb mij omgedraaid. Er lag overal rommel. Iemand had gezocht? Ja, duidelijk. Maarten Jan, waar zorg jij naar? Dat wist ik niet. Je zei toch dat ik je moest geloven? Ja, natuurlijk moet je mij geloven. Dat is mijn enige kans. Ik weet best hoe ik ervoor sta. Ik ben niet gek. Ze zullen allemaal denken dat ik het was. Dat ik dat mens heb vermoord. Ah, shit! Ze mogen denken wat ze willen. Het kan me niks schelen. Maar zo gauw als u het denkt, dan ben ik verloren. Als ik het denk? Ja, want vanaf dat moment zult u ophouden naar de werkelijke moordenaar te zoeken. Tenzij ik de ware moordenaar al heb gevonden. Tenzij jij, dat mens zoals je het slachtoffer noemt, de hersens insloeg. Ik was het niet. Ik was het niet, dat zei ik toch. Ik heb haar niet vermoord. Ze was al... Ga zitten, Boucharde. Hmm. Wat kwam je bij haar doen? Moest haar spreken. Je kende haar? Ja. Hoe? Oh. Ze schreef me een brief. Een brief? Ja. Hm. klinkt misschien wel wat gek, hè? maar toch is het zo. Een, een week of vijf, zes geleden kreeg ik plotseling een brief van mevrouw de Mirapo. Ze schreef dat ik gauw 21 jaar zou worden en verzocht me naar haar woning aan de Oude Schans te komen. Ze had me een belangrijke mededeling te doen. En je had voordien nooit van een mevrouw de Mirabeau gehoord? Nee. Waar woon je? Aan de Kromboomsloot. Bij je ouders? Nee. Die wonen in de Oostzaanstraat. Ik ben al twee jaar bij een weg. Ik kwam die bewuste brief met de post? Nee, hij werd bezorgd. Door wie? Dat weet ik niet. Ik vond hem in de bus. Maar er was geen zegel, geen poststempel en geen adres. Geen adres? Nee, alleen mijn naam. En die was goed. Gebeurt niet vaak. Bouchard is een moeilijke naam. Hm. Heb je die brief nog? Nee. Ik heb hem na een paar dagen verscheurd. Alleen het adres van de oude Schans, dat schreef ik op een platje. Hm. Ja, het kladje. Ja. Stom. Ik had ook dat moeten verscheuren. En wat was de mededeling? Mededeling? Nou ja, ze had je toch een belangrijke mededeling te doen. Ik zal het nu nooit meer weten. Ik moest wachten tot na mijn verjaardag. En dat is? Morgen. Morgen word ik 21. De Oostzaalstraat. Het is dan helemaal de grauwe sparen aan mijn buurt. Zie dus je de de die de woning de kok? Hier gooi de Maarten de Bouchard op. Nummer zeven. Hier moet het zijn. Mevrouw Bouchard? Hè? Ja, dat ben ik. Mijn naam is de kok. Ik ben rechercheur van politie. Rechercheur? Ik kom voor Maarten Jan. Die woont hier niet meer. Hij is het huis uit. En ik weet ook niet waar uithangt. Wel, hij uithoudt. Wel, hij... Hij zit bij mij in de Warmoestraat. Is het weer zover? De fijne meneer. Moest zo nodig op eigen benen. Hield het thuis niet meer uit. Wat heeft hij nu weer uitgesproken? Ik wil eens met u praten. Maarten Jan heeft zeer lovend over u gesproken. Oh. Hij komt hier binnen. Hmm. Je scoort een punt te Een leugentje om best wil kan nooit kwaad. Het zal hem niet stemmen. Het kan ook niet anders. Ik ben altijd goed voor hem geweest. Nu gaat u zitten. Dank uh, u. Hij wilde zelf weg. Ja, van mij had hij mogen blijven. Hebt hij nog meer kinderen? Ik heb er zeven. Allemaal jongens. Mijn twee oudsten zijn getrouwd. Eén werkt er op een fabriek. De twee jongsten zijn nog op school. En Maarten-Jan? Oh, oh Maarten-Jan is altijd al een buitenbeentje geweest. Ja, een vreemde jongen. Met heel vreemde ideeën. Hij wilde nooit zoals de anderen, altijd wat anders. Toen hij van de lagere school kwam, wilde hij verder leren. Mijn man zei, jongen, als je kopie hebt, mag je. Nee. Hij had het kopie niet. Jammer. Wij zijn ze nooit in het slechte voorgegaan, meneer. Mijn man niet en ik niet. Mijn man heeft heel zijn leven altijd hard gewerkt. Hij nam het niet. Wat niet? Dat lanterfante. Ruzies? Oh, oh, weg de meneer, bij het leven af. En daar zit je dan als moeder tussen. Ik had hem graag bij me gehouden, tot hij zijn bestemming had gevonden. Maar het ging niet. Ik heb hem moeten laten gaan. Wat heeft hij gedaan, meneer? Ja, eh, wordt er wel eens naar hem gevraagd? Ja. ik. Eh... Laatst, een week of wat geleden, was hier een vrouw. Een mens van een jaar of veertig, zo schat ik haar. Ze kwam me vaak bekend voor. Alsof ik haar al zeerder gezien had. Ik dacht dat ze van de reclassering was, begrijpt u. Zo'n type was het. Mm -hmm. Wat wilde ze? Ze vroeg naar Maarten ja." Ik zei haar dat de jongen niet meer bij mij in huis was. Ze leek erg teleurgesteld. Ze bleef bij de deur aarzelen. Ze zei dat ze hem per se wilde spreken. Het was erg belangrijk. En toen? Toen heb ik haar naar dat cafeetje aan de Achterburgwal gestuurd. Bij de barmde Steeg. Ik had gehoord dat Maarten Jan daar wel eens kwam. Wat is er met die vrouw? Ze is dood. Dood? En wat heeft Maarten Jan daarmee te maken? Dat, mevrouw Bouchard, ben ik bezig te onderzoeken. De kok en de romance in moord. Naar de roman van Appie Baantje... Ah, zeg eens, de kok, van Zadja. Ik heb er overal naar je gezocht. Oh, oh, oh. zeg toch niet dat je ongerust was, hè? Boe, boe, boe, boe, Ik was op visite bij mevrouw Boucharde, hm? de moeder van Maarten-Jan. Ah, ja, ja. Oh, een klein, vaal, afgetopt vrouwtje van onbestemde leeftijd. Nou ja, zoiets verwondert je niet in die schrale sparen de buurt. Toen ze de deur open deed walmde de geur van droog het goed met de gemoed. Ja, zeg, eh, wat moet je me eigenlijk zo dringend zeg? Wel, ik moet naar het sectielokaal aan de overtoon. Dokter Rusteloos begint over een uurtje. Ik wil weten of jij nog bijzondere wensen hebt. Oh, ne. ja. Ja, moordwapen, dat is feitelijk het enige dat me interesseert. Ja, oké. Okay. Oh ja, nee, nee, nog wat eh, Dring aan op een toxicologisch onderzoek. Toxicologisch onderzoek? Dat werd toch niet vergiftig? Eh? Ik wil weten of ze verdovende middelen gebruikt. Ah, ja, oké. Okay. zal dokter Rusteloos vragen. Ja, uh, en uh, ben je nog iets te weten gekomen over het slachtoffer? Nee, dat zuster de Mirabeau alleen maar deugde had. Oh, oh, dat is zielig. Voor een vrouw. Rek al zich ernstig. Ze was een voorbeeld voor iedere verpleegster. Koel, knap, kundig, trouw, attent. Met de toewijding van een Florence Nightingale. En ze legde een koele hand op het klamme voorhoofd van de zieken. <hums> je begrijpt het niet, hè? Zuster de Mirabeau was een echt voorbeeld. In het ziekenhuis waar ze werkte heerste grote verslagenheid. Het bericht over haar dood kwam aan als een bom. Ja, je zegt: ik heb je professor van Leischoten gesproken. Nee, die was er niet. Heel terug een lezing of zo. Ik heb toen gewoon met deze en een praatje gehouden. Ja, ja. En uh, Charles van Vlaanderen? Ja, oh, nee, bij het politieblad was niets van hem bekend. En ook in onze administratie is niets over hem te vinden. En omdat ik naar het Willemina gasthuis ging... heb ik Van Dijk gevraagd of hij even voor ons op pad wilde. Ja, en... Ik heb nog niets van hem gehoord. Zog wij iets weten, hij. Uh, ja, god, als de Jonge Bouchard de dader niet is. Ja, ja, in mijn hart ben ik bereid dat te geloven... dan wordt het nog een verrekt moeilijke zaak. Als hij de dader niet is, hè, de kok. Zeg, zie, ik heb er nog eens over nagedacht. Alleen het feit dat Maarten Jan zo stom was... op de plaats van de misdaad zijn vingerafdrukken achter te laten... maakt hem toch nog niet onschuldig. Hè? Huh? Ah. Ja. Hallo? Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Sch schitterend, schitterend. Ja, tot ziens, hè. Tot ziens. Wie was het? Robert-Antoine van Dijk, met een verslagje van zijn onderzoek. Ja, en? Charles van Vlaanderen, zuster de Mirabeau's braamsminnende vriend, is onderdirecteur van de IJsselsteinse Bank... Zou Maarten Jan Bouchard het dan toch iets met de moord op zo zet in Mirabo te maken hebben? Hé? Oh. Nee. Ik ben eens bij je moeder langsgelopen. Waarom? Het oude mens heeft er niks mee te maken. Oh, oh, oh, oh, pas op, hè. je bent nog minderjarig. Het was mijn plicht daarin te lichten. Psst. Wat zei ze? Dat je altijd al een bijzondere jongen bent geweest, moeilijk, anders dan de anderen. Omdat ik geen havenarbeider wilde worden. Wie is er havenarbeider? Mijn vader. En wat is daarvoor verkeerd, verkeerdzaam? Niks, helemaal niks. is een eerbaar beroep. Het was toch je vaders schuld niet dat je als student mislukte? Ik ben niet mislukt! Oh nee, hoe noem je dat dan? Ik koos bewust voor de misdaad. Lari. Een mens vervalt tot misdaad. Van keuze is geen sprake. Ik koos! Ik koos! Jij kleine verwaande schoft. Kleine zachtingenomen schurk, Ik sla je tot moes. Maar kom, als je ik ook. Handen af van dergelijke praktijk. He. Ga weer zitten! Als het een werkelijke keuze was, dan kan ik hem niet bewonderen. Misdaad loont niet. Dat is een axioma. Wie is Charles van Vlaanderen? Charles van Vlaanderen? Ja. Nooit van gehoord. Hij hm. komt. Kom nou, Maarten Jan. Wie verschaft jouw inlichtingen over het interieur van de IJsselsteinse bank? Het alarmsysteem, de tijdsklokken, de combinaties van het cijferslot. Heb je mijn vraag niet gehoord? Ja... Ik heb u gehoord. Wel, van wie kwamen die inlichtingen? Dat zeg ik niet. Oh, Louis, waarde vriend. Jouw borstelbank is nog altijd even indrukwekkend. De kok. De kok van een verrassing gesproken. Dat je niet gezien. Ik dacht dat je mij was vergeten. Dat je de weg naar Louis niet meer kon vinden. Oh, blindelings. Ik ga gewoon op de geur af. <laughs> ja. Uh, hoe is het? Heb je nog wat? Een... Dacht je, hè? Napoleon. Kijk, zolang ik dit etablissement beheer. Zal die fles altijd voor jou klaarstaan? Oh, oh, oh, Louietje, jongen, je maakt me verlegen. Zal ja, het je mogen bekomen? Inspecteur de Kok. Dank je. Oh, opperste verrukking. <laughs> Schijnt nog eens in, Louis. Tuurlijk. Natuurlijk. No, en hoe is het? Aan de warmoestraat. Wat? Oh, oh, het is druk aan de kit, jongen. Druk zoals altijd. Ik begin langzaam te geloven, hè. Waar woont Bouchard? Hè? Bouchard? Hè? Een jong kraker, die een jaar of twintig... zoek je hem? Nee, is niet meer nodig. Je hebt hem al. Uh, heb jij hem wel eens een brief laten bezorgen? En als ik... Als ik nu eens nee zeg... Dan lief je, Louis. En waarom zou je dat doen? Ja, begrijp je. Als een jongen er kwaad mee kan... Die jongen kan er geen kwaad mee. Ik wil alleen maar weten van wie die brief kwam. Nee, goed dan. Van een vrouw. Wat voor een vrouw? Ja, dan vraag je me wat. Een vrouw? En net een nette vrouw? Een jaar of veertig? Misschien ook wat jonger. Ze zag er nogal appetijdelijk uit, herinner ik mij. Weet je, zo'n zo beetje koel cool aan de buitenkant, maar... Uh... ja, Ja, ja, ja, goed, maar... Uh... Wat zei ze? Ze vroeg net als jij waar Bouchard woonde. En? Ik heb haar het adres niet gegeven. Ah. Dat doe ik nooit aan vrienden. Ik vroeg wat ze van die jongen wilde. Toen haalde ze een brief uit haar tasje en vroeg mij of ik kon zorgen dat Bouchard hem kreeg. En dat heb je gedaan? Ja. Mag dat niet? Er is een vrouw vermoord aan de oude schans. Oh, la, la, la, la, la. Heb je hem daarvoor gearresteerd? Is... Uh... Is dat niet goed? Niet goed, niet goed. Natuurlijk is het niet goed. Het is helemaal niet goed. Die jongen is geen killer. Geen moordenaar. Louis vriend, je doet zo vreemd. Wat verberg je voor me? Waarom is hij geen moordenaar? Omdat ik hem ken. Omdat hij al twee jaar bij mij in de zaak komt. Oh, oh. En is dat een garantie? Luister de kok... Ik weet niet over wat voor bewijzen jij beschikt. Kan me trouwens ook geen donder schelen. Maar ik zeg je dat die jongen, die Boucharde. Hm? Die... Uh, die brief. Ja? Ik bedoel, die vrouw. Is zij het? Hm? Is zij die vrouw van de oude Schans? Inderdaad, Louis. Zij is het. Ja dan had ik er toch beter niks over die brief kunnen zeggen. Oh, het maakt niks uit, jongen. Ik wist het al, van die brief. Bouchard had het me zelf verteld. Ik wist alleen nog niet dat jij hem had laten bezorgen. Nou ja, een onbelangrijk detail. Ik er niks van. Waarvan? Dat die jongen het heeft gedaan. Er zit iets scheef. Ik vond het al zo gek de tweede keer. De tweede keer? Ja, ze is nog een keer terug geweest. Op een avond. Met een man. Toen hebben ze op een afstandje naar die jongens zitten kijken. Verdomde schrijfmachine. Staat altijd in de weg. Wat voor een man was dat? Weet ik niet. Charles van Vlaanderen? Nee. Nou ja, of beter de omschrijving die smalle logiekje me gaf, klopte niet. We zullen voor de zekerheid nog een kleine confrontatie moeten arrangeren. Maar ik mm. ben er nu al zeker van he, dat Charles van Vlaanderen niet de man was... ...die het gezelschap van Georgette Mirabeau naar de jonge Boucharde kwam kijken. Een vreemde dus? Ja. Enfin, althans voor ons. En voor Maarten Jan? Het, het is wat moeilijk met die jongen. Maar ik moet je eerlijk bekennen dat ik hem niet helemaal begrijp. Mm. Soms heb ik het gevoel dat hij volkomen open en eerlijk is. En dan weer denk ik, je houdt iets achter, je bent bang... Je verzwijgt iets. Hoe reageerde hij? Huh. Hij had het tweetal in het café niet opgemerkt. Ja, ja. ja, het was nogal druk op die avond. Brok rug, veel lawaai. En pas later, toen ze al weg waren, had hij van Louietje gehoord dat de vrouw van de brief naar hem had zitten kijken en dat ze in gezelschap was van een man die ook al belangstelling voor hem had. En? Ja. ja, en daarmee was de kous af. De jonge Bouchard, de wist niet wie de man was. Ja. En aan zuster de Mirabeau kan ik het niet meer vragen. Heeft Maarten Jan het gevraagd? Oei. Oh, oui. Aan zuster de Mirabeau? Ja, ja, ja. bij volgend bezoek aan haar woning. En wat zei ze? Wel, ze sprak van een kennis, een man met wie ze een avondje uit was. Ah, geloof jij het? Misschien wilde ze niet dat Maarten Jan de identiteit van de man kende. Maar waarom nam ze hem dan mee naar het café van Smallalowietje? Maar eenvoudig? Om hem te laten zien wie Maarten Jan Bouchard de was? Kom, luister eens. Waarom zullen we het ingewikkeld maken, hè? Waarom? Waarom zullen we gaan graven naar alle mannen die de knappe verpleegster in haar bewogen leven heeft gekend? Er heeft geen enkele zin. We moeten ons gewoon beperken tot de personen die in deze affaire een rol spelen. Ja, ja, ja. En dat zijn? Charles van Vlaanderen, Maarten Jan Bouchard de, en het slachtoffer Georgette de Mirabeau. Bon, kijk. Ik zie het zo. De pleegster de Mirabeau krijgt in het Wilhelmina-gasthuis... een meer dan professionele belangstelling voor de patiënt Charles van Vlaanderen. Mm -hmm. Buiten ziekenhuisdeuren, een belangrijke figuur in de IJsselsteinse bank. Yep. En in een muzikale omlijsting van Brahms groeit de belangstelling uit tot een min of meer intieme relatie. Juist. Yes. Goed. En verder? Na jaren van heimelijke liefde komt de tweetal tot de trieste overtuiging dat hun leven toch te kalm, te gladjes verloopt en besluit tot een coup de spectacle. Uh, uh, een wat? Coup de spectacle. Een stunt. Een, een grote klapper. Ja. Oh. En op basis van de kennis die Charles van Vlaanderen uit Hooglie van zijn functie als onderdirecteur bezit, beramen ze een plan. De oude bank aan de gracht te beroven. Ja. Voor de uitvoering hebben ze iemand nodig. Een derde, een man die weet hoe een brandkast werkt en voor wie tralies en gesloten deuren geen obstakel zijn. Maarten Jan Bouchard. Precies. En de jonge Bouchard bouwde in het wereldje van de Penose in korte tijd een reputatie op. Een reputatie die zuster de Mirabeau op een of andere manier ter oren komt. Er volgen enige besprekingen bij haar thuis, waaronder directeur van Vlaanderen de inbreker de vertrouwd maakt met het interieur van de bank, het alarmsysteem, de werking van tijdklokken en de cijfercombinaties van de zee. En de moord. Oh. Hoe past de moord in dit verhaal? Ah, huh? ze, uh, ze kregen ruzie. Waarover? Weet ik veel. Over, over, over de verdeling van de buik. <laughs> Nog voor de inbraak was gepleegd. En toch moet het zo ongeveer geweest zijn. Kan bijna niet anders. De relatie van Vlaanderen, de Mirabeau, Boucharde en de inbraak in de IJsselsteinse Bank zijn te opvallend. Als Maarten Jan de hoofdzuster niet heeft vermoord, dan moet het... Uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja, Ik ben benieuwd naar je conclusie. Ah. Hallo? Oké, okay, laat hem boven komen. Er is iemand om je te spreken. Wie? Charles van Vlaanderen. Meneer van Latere, waarbij kan ik u van dienst zijn? Inspecteur de Kop, ik geloof dat ik mij bij onze eerste ontmoeting wat de baas heb gedragen. U moet beseffen, ik was door uw aanwezigheid aan de oude schans erg geschokt. Ik was mezelf niet. Wist niet meer wat ik zei en achteraf heb ik mij gerealiseerd dat ik de vreselijkste beschuldigingen heb geuit. Ten aanzien van uw vrouw? Ja, het was een opwelling. Zo moet u het zien, een een gemoedsuiting als gevolg van de confrontatie met de plotselinge dood van Georgette. Het was ondoordacht, emotioneel en zonder grond. Ik bedoel, het was de waas te veronderstellen dat mijn vrouw, zij was het niet. Zeker niet, mijn echtgenote zou zoiets nooit kunnen doen. Ze is daartoe niet in staat. Wie wel? Oh, dat weet ik niet, ik zie niet in u. u. U, u heer van Vlaanderen, zou u tot een moord in staat zijn? Inspecteur, u denkt toch niet dat ik Georgette, op u had toch motieven? Ik? Nou, kom. Kom, heer van Vlaanderen. U wilt me toch niet zeggen dat u uit pure onnozelheid het veiligheidssysteem van uw bankprijs gaf. Het systeem? Wie opperde het plan Maarten-Jan Boucharde in te schakelen? U? Ja, hmm? Of was het Georgette? In hemels naam, wie is Maarten-Jan Bouchard? De jongeman die gisteren nacht een ernstige poging ondernam de IJsselsteinse bank te beroven. En wat heb ik... Wat heb ik daarmee te maken? Alles. Toen de jonge Bouchard de bank inging... wist hij hoe hij de tijdklokken kon ontregelen... en kende hij de cijfercombinaties van de safe. Er was maar één bron waaruit hij kon hebben geput, heer Van Vlaanderen... en die bron was u. Dat is niet waar, dat is een leugen, een, een te leugen! Ik ken geen Bouchard en ik heb nog nooit van een Bouchard gehoord. Wilt u mijn revers loslaten, meneer Van Vlaanderen?